Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil snel een deel van de asielwet intrekken. Daarmee wordt het veel makkelijker om de asielstroom te beperken... want de Tweede en Eerste Kamer hoeven er dan niet eerst mee akkoord te gaan. Dit staat in het regeerprogramma dat premier Schoof morgen presenteert... hebben bronnen aan de NOS verteld. Het kabinet gaat ook aan de Europese Unie vragen... of op asielgebied een uitzondering gemaakt kan worden voor Nederland. Verslaggever in Den Haag, Wilma Borgman... waarom denkt het kabinet dat ze daar in Brussel aan mee zouden werken. Ja, ze rekenen er een beetje op dat de mening in Brussel wat aan het veranderen is... want niet alleen in Nederland hebben rechtse partijen de verkiezingen gewonnen... maar dat geldt voor meer Europese landen. Dat heeft gevolgen, denken ze hier. En ze verwachten dat er beter naar Nederlandse wensen zal worden geluisterd. Ik moet er nog wel even bij zeggen dat niet alleen Europese regels... buiten werking worden gesteld als Faber haar zin krijgt. Dat gaat ook gelden voor sommige onderdelen van de Nederlandse Vreemdelingenwet. Minister Faber werkt ook nog aan een asielcrisiswet... waarmee de instroom van asielzoekers nog verder beperkt kan worden. In Iran is de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen. Dat heeft te maken met de beschuldiging dat Iran raketten zou hebben geleverd aan Rusland. Ook Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben op hun kop gekregen. De vier landen hebben de afgelopen dagen sancties tegen Iran ingesteld. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben vluchten van en naar Iran geschrapt.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 En een elektrische tandenborstel van meer dan twee meter lang. 28 googeltrucs doen in een minuut en de meeste pull-ups in een rolstoel. Een kleine selectie uit de duizenden nieuwe wereldrecords die Guinness World Record jaarlijks verzamelt in hun boek. Vandaag is de nieuwe editie uitgekomen en ook deze Amerikaanse jongen staat erin. Ik heb altijd gezien dat ik hands grotere handen en voeten had dan iedereen. Ik ben than dan I mean, kid since sinds ja, hij heeft de allergrootste handen en voeten van alle tienerjongens. Dit jaar waren er 57.000 aanmeldingen. Ruim 2100 records kregen ook echt een plekje in het boek. Het weer dan, vanavond vooral in het noorden en westen nog zware buien... met kans op hagel en ook onweer. Morgen begin met regen, later wordt het droog en dan een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zo'n opening op deze, of in deze Alternative FM. Moet altijd een beetje netjes blijven, want ja, wie weet eh, wordt dit programma nog ergens afgenomen. En dan moet ik het ook eh, netjes aan elkaar praten. Het is eh, de uitzending van 12 september. Dat is de dag dat dit eh, programma in elkaar geschroefd wordt. En eh, dit nummer waar we mee begonnen met, eh, met deze Alternative FM eh, was van Elephant. For a friend. Uh, bijzonder is het wel, want ik uh, kwam op een gegeven moment erachter... dat zij uh, op uh, vrijdag 6 september, dat was vorige week... Uh, hebben ze dat uitgebracht, bijna uh, achterloos. Maar ja, ik moet dan ook uh, beter mijn nieuwsbrief in de gaten houden... want dat zal wel ergens bij Excelsior zijn gemeld, dit hele verhaal. Um, goed, de, deze uitzending is begonnen. We hebben in dit eerste uur geen telefonisch interview... maar in het tweede uur wel... En dat is vanmiddag nog, uh, op het moment dat wij dit programma uitzenden... is dat dus alweer s'avonds... Uh, is uh, dat rondgekomen, want we hebben gesproken met David Blinko. En die gaat wat uh, vertellen over zijn nieuwe materiaal. Wat onlangs is uitgekomen... en wat ook een onderdeel is van, uh, van nog een veel grotere iets... maar dat uh, gaan we straks in het uh, volgende uur uh, van hem horen... En David Blinko is een oude bekende... want hij is ooit bij Alternative FM over de vloer geweest... om wat nummers te laten horen. Daarover gesproken, want in deze uitzending... gaat het de aandacht naar Phil Mets, Die kennen wij uit de Roep Agda Award-cyclus. En het grappige is, hij heeft een gitarist bij zich... en dat is Floris. En als Phil Mets en Floris bij elkaar zijn... dan heet het ineens jong volwassen, maar... Dat is weer een heel ander verhaal. Uh, Jong Volwassen uh, komt nog namelijk een keer terug... in de uitzendingen van Alternative FM. Maar dan is het weer een totaal ander werk... wat, uh, wat hier uh, laten horen. Vanavond, beter gezegd in deze uitzending... is het uh, het werk van Phil Mets... wat centraal staat. En ik kan je van geloven, hij gaat dus ook die hele zomerse single laten horen... die wij al eerder hebben uh, uitgezonden... namelijk champagne. Dus die geven we al weg... Nou, dat zeggende ga ik gewoon verder met het, met het verdere programma. Want we hebben natuurlijk ook nog materiaal liggen... waar ik in aanraking mee gekomen ben. En het ene bijzondere is dat ik op een gegeven moment sprak... met iemand die gelinkt is of gelieerd is... hoe je het maar noemen wilt, aan Feline Spiegel. En deze dame heet Mea van der Veen, eh, voluit. En onder de naam Mea heeft zij een aantal nummers... Gemaakt. En uh, die, deze mea is min of meer uh, degene geweest waarom Verine de opleidingen in uh, de muziekwereld heeft gevolgd. Onder meer een opleiding aan de Herman Brood Academie, die ze dit jaar met goed gevolg heeft afgelegd. En dan uh, is het uh, ook de nieuwsgierigheid van ja, hoe zit het dan? Uh, en wat breng jij dan? Nou, dit is een van de nummers die ze heeft uitgebracht, nummer dat heet Waiting. To see again Waiting at a station To feel the words Looking at him I think it We'll be a poem I hope this all always... Stereo. I'll never let you go. Never let you go. En ineens komt er nog iets binnen uh, deze week van de heer Alex Nieuwland. Heeft hij wel het album uitgebracht? Zegt hij doodleuk? Ja, ik heb ook nog een single van dat album. Dat is niet helemaal vreemd hoor, mensen. Want. Um, we hebben hier eerder ook Blanco in de studio gehad. En die vertelde eigenlijk een soort gelijk verhaal. Want een album uitbrengen is één. En dan is het album er eenmaal. En wat dan? Dan is het uh, juist ook ja, slim. Om dan toch ook nog één of twee singles er vanuit, uh, vanaf te laten komen. Puur en alleen om de aandacht nog even op dat album uh, te houden. Want zo ging het in het verleden ook. Dat waren de woorden van Jan de Witte. En ik denk dat... Nuland daar precies zo over denkt. Solo in stereo hoor je. Er zit ook een hele mooie clip bij. En die zul je in de samenvatting terug gaan zien. In die samenvatting. Als alles meewerkt, moet dan weer maandag online staan. Ja, ik zie iemand knikken. Maar dat is vaak vijf of zes dat ik. dat ik. dat ik nog iets moet regelen. Ja, maar dat ligt ook aan mij. Ja, sorry, ik zal ook de hand even in eigen boezem steken. Dus komt ook nog aan, want ik, uh, ik heb me wat verzuimd om foto's uh, op tijd in te leveren. En dan krijg je dit soort dingen. Uh, daarvoor hoorde je Mea met uh, Waiting. En dat was een van de drie nummers die zij ooit heeft uitgebracht. En deze Mea is een beetje ook verantwoordelijk voor het feit dat Verline uh, Spiegel, zoals zij voluit heet... tegenwoordig zo goed gaat, want... Die is bezig om een album bij elkaar uh, te maken. En dat moet dan ergens aan het eind van dit jaar nog het levenslicht gaan zien. En als dat niet lukt, dan zal het volgend jaar worden. Uh, daar is zij verantwoordelijk voor. En dat uh, nummer dat heb je net uh, kunnen horen. Ook een van de nieuwe singles is van Bernice Aloys, zoals zij heet. Maar onder de naam Aloys heeft zij uh, wat uh, nummers uitgebracht. En dit is haar meest recente werk. En dat nummer dat heet Intention. Verwacht een beetje in die pop of in die En dat is eigenlijk een beetje wat het zou moeten zijn. Als tenminste het een beetje zou moeten werken zoals het zou moeten werken. En nu Why zie ik een rondje it's ergens it's komen. En nu loopt het eindelijk. Dat was hem, de Eruption Artistique en de smakbar Bar. Zo dat voluit. Maar ze hebben weer aan dat nummer gesleuteld. Er is deze mix uitgekomen. Hi ha heet dat nummer. Uh, weer een uh, soort alpaca uh, mix. Maar ze waren er erg tevreden over. Want zo moet deze single klinken... volgens Bas van Splunder van Eruption Artistiek. Goed daarvoor hoorde je Alois. Of Aloïse. Eigenlijk is het Aloïse. Uh, met Intention. En uh, dat is het uh, laatste verschenen single van deze dame. Um, afgelopen week zat ik... Uh, eigenlijk zat ik ja op de dag dat, uh, dat ik dit uitzend met Alternative FM. Zat ik even naar de herhalingen uh, te luisteren van een uh, radiocollega van mij. En uh, die had de gast Mathilde Bloem. En deze Mathilde Bloem die, uh, is geselecteerd voor de popronde. Wat ik een beetje raar vind, is dat de popronde Haarlem... Weer op een gegeven moment weer een hele andere soort programmering heeft. Daar is de dame niet geboekt, net als Melanie Ryan. Ik vraag me dan af, toch mensen, van hoe dat dan weer kan in Haarlem... dat er gewoon ook muzikanten uh, niet worden geboekt. Uh, want uh, zo, broert, klinkt het toch niet... Zeker Melanie Ryan niet, want die is twee keer geweest bij ons. En die, ja, het is country. En misschien dat Halem een beetje de neus ophoudt voor country. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Maar Mathilde Bloem maakte op mij indruk. En dit is haar laatste verschenen single. En dat nummer dat heet Als je met me vlugt. Van voorbij en ik het jou al lang gezien Ben jij die ene man die bij mij past misschien Ik wacht nog even af of jij me ziet Je sprak me aan alsof je mij al jaren kent De eenvoud van je woorden ben ik niet gewend Ik ben voor jou gevallen op die dag Wou dat ik wist wat jouw gevoelens zijn, wanneer je aan me denkt. Oh, als je met me flirt, je moest eens weten wat er dan gebeurt, voor mijn leven ga. Die nog meer kan. Voor mij ben jij. iedereen denkt, hij is te laat, denk ik... ...net op tijd. Uh, the, the Sign of Leo en Crack the Goat... ...zijn uh, nummer wat uh, bijna in, uh, een beetje in de vergeethoek zit... ...maar uh, we moeten hem even weer uh, laten horen... ...want afgelopen maand heeft hij dat uitgebracht... ...deze Martin Erich ...en dit is ook uh, weer een van uh, zijn laatst verschenen singles... ...The Sign of Leo is tegenwoordig eigenlijk maar eentje... ...dat is Martin Erich. En uh, ja, dat uh, zeggende, uh, zeg ik uh, daarvoor dat wij daar nog een nummer hebben laten horen. Dat is Mathilde Bloem. En zij is een van de, de geselecteerden voor de, de popronde voor dit jaar. En bovendien, die popronde, want het is vandaag de twaalfde. En over twee dagen begint hij al. Op 14 september wordt de aftrap uh, gegeven in Nijmegen. Want dat is een beetje uh, historisch zo. Want daar is die popronde ontstaan. En dan gaat het eigenlijk kriskras door het hele land heen. Meestal vanaf een donderdag wordt dat gedaan. Ik wil er niet helemaal aan dat het steeds op een donderdag begint. Het kan ook zijn dat het zelfs op een woensdag begint. Maar de meeste dagen dat poprondes worden gehouden zijn... ...op een donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagavond. Dus dan weet je ongeveer hoe dat erbij staat. In Noord-Holland zijn er geloof ik vier uit mijn hoofd. Dat is Haarnem, Horen, Alkmaar en Hilversum. Dus dat zijn de vier plaatsen die een popronde herbergen. Nu, tijd voor de Selfish. Uh, dat is een band uit de Zaan. En ja, wat maken ze eigenlijk? Nou, luister zelf maar. En het uh, nummer dat heet Light. Tussen de bedrijven door moet ik nog iets uh, regelen. Maar dat was uh, ongetwijfeld. Was dit. Uh, price collect. En we hebben de common interest. En daarvoor de uh, is met Light. We gaan gelijk uh, verder, want ik heb uh, meer te doen. Tijdens deze uitzending. Annemarie en Stars Don't Leave Me Anymore. Empty rooms fill my mind. The old house. footsteps in time allemaal op de achtergrond. Ja, je moet weten dat ik ook nog een, een andere nevenfunctie hierachter heb. Dat is een hoofdredacteur 3 voor 12 Noord-Holland. En dan staat er iemand uh, van uh, het team aan de deur bij een optreden bij Paradies vanavond, Jungle by Night. Dat is toch niet de minste, denk ik. En die zegt, ja, ik sta er niet op op een lijst. Nou, en dan uh, moet je tijdens de uitzending nog iets uh, regelen. Ja, dat, dat gebeurt dan. En dus ik sta een beetje als een soort hoofdredacteur uit mijn platen gaan. ...omdat ze daar een beetje niet goed hun mails lezen... ...want ik heb wel degelijk iets ingestuurd op 18 juli notabene. Dus ik ben gedekt, dus ik, uh, ik heb gewoon recht van spreken... ...dat iemand gewoon naar binnen moet, uh, moet kunnen komen. Dat um, is Sea from Grey, dat uh, is het uh, nummer wat je net hebt uh, gehoord. Een beetje postpunk. My love is white. En Annemarie heb je daar gehoord, uh, daarvoor gehoord. En she don't leave me anymore. Nou, hebben we nog uh, tijd voor nieuwe singles? Ja, zeker wel, want dit is een uh, single die komt op de dag dat wij dit uitzenden. Op 12 september de 13e uit. En dat is de nieuwe van Pien. Weer is tegen zat Vroeg mezelf af voor ik wel in deze klas Want ik werd uitgelofd En ik ging in op dat Maar ik werd aangepakt Ik werd getrokken uit de klas Kassen in mijn skin Daarmee liep ik toen naar huis Met mijn watjes in Was alles daarbij toen het ruis Ik wilde rustig verder kunnen leven Maar onrustig rustig was mijn leven eerder Ik heb medicatie geprobeerd Bijna alle soorten Want ik had er reden Ik weet wakker en ik wou niet eten maar dat was het tijd waar volgens velen Alleen wilde ik dat niet meer Ik moest overgeven Dit was de tweede keer dat ik weer was bezig lopen Destijds naar mijn psycholoog om te vertellen over die symptomen Want die symptomen waren niet goed Wat kon ik daar nou toch aan doen? Ik wist het niet, dus ik gaf toe Daardoor liep ik jaren rond aan de medicatie Ik was al rustiger, alleen verhielp dat nog de rest niet Maar toen ik had er werd, gebeurde dat wel Want de velen om me heen en ik, die konden mezelf Ik wilde rustig verder kunnen leven maar onrustig was mijn leven eerder Ik heb medicatie geprobeerd Bijna alle soorten, want ik had er reden Ik werd wakker en ik wou niet eten Maar dat was het echt bij volgens velen Alleen wilde ik dat niet meer, ik moest overgeven Dit is de derde en ook laatste keer dat ik ben wezen lopen, Want het zit niet meer vaak tegen en ik vraag me niks meer af, niks meer af Ja, we wandelen nu het rechte pad, want velen die zijn mee gewandeld Dus nu wijk ik niet meer af ik wil ze bedanken want ik heb dat niet meer gedaan Sinds het goed gaat en ik daarna ben weggegaan Maar dat was beter, anders was dit nog gemaakt Dus zie dit dag bedank je wanneer jou dit aangaat Ik wilde rustig verder kunnen leven Maar hoe rustig was mijn leven eerder Ik heb medicatie geprobeerd Bijna alle soorten want ik had er reden Ik werd wakker en ik wou niet eten Maar dat was het echt mij volgens veel. Alleen wilde Op de voorgrond, maar destijds stond ik achterin. Ben ik weer proefkonijn vanavond? Ja, kennelijk wel, want er komt weer een lamp ergens bovenop te staan. Alsof ik al niet genoeg zweetdruppels heb over iemand ergens binnenloodsen bij Paradiso. En dan ook nog eens een extra lamp op mijn hartjes neerzetten. Dus dat, dat, dat kan alleen maar. Uh, dit is uh, trouwens tizi en medicatie. Hij heeft het uh, trouwens uh, op een. Sample gedaan van Akda en de Munnik. En het heeft ook te maken met zijn moeilijke tijd. als pleegkind. Morgen komt die single uit. Morgen is dan vrijdag 13 september. En dat is een beetje het verhaal. Nou, als we dan toch een beetje in die kant van de hip-hop zijn. Trouwens, daarvoor hoorde je de nieuwe single van Pien. met de cover. Die komt ook morgen uit. Uh, kunnen we dan ook wel uh, dit uur fijn gaan afsluiten met iets wat uit wordt komt. Namelijk uit deze plaats waar dit programma uh, wordt gemaakt. Zing je in dienst. Ze voelen zich beledig met dingen die ik doe, doe, doe, met dingen die ik doe. Maar ik pak mijn peper met dingen die ik doe, doe, doe, met dingen die ik doe. Ze kunnen niet tegen, maar ik is zo, moe.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 Wat ik je voor reddend op een leeg man? ik denk niet zoveel, wat heb je mee gemaakt? Zweer ik maak zo'n boos omdat ik deed om man. Zo zonder mijn lippen en ik ben even weg In mijn vibe, dus al die stress en confrontatie kap ik af. Het boetje niet, toch waarom vraag je het je af? Mijn jongen die nu voor een kleine Tory jaren wordt gestraft. Sorry, ik ben even bezig, zie je later op de dag. Kijk naar links en zie die motor van het vliegtuig. Ik ben in de stad en er gaat weer een paasje brief uit. Laat me genieten, de sushi, we gaan chic uit. Ik ben geen badse lief, schat, mag u mijn blouse open. In een foute situatie, het is goed verloop. Je krijgt niet alleen boze, maar ook goede oog. Ik ben geen patsen, lieve schat, maar gooi mijn blouseje op. Prat kwaliteit, ga ergens anders, maar je drukt komen. ook. het ook toch met dingen die ik doe. Doe, doe, met dingen die ik doe. Maar ik pak paper. mijn peper. met dingen die ik doe. Doe, doe, doe mijn dingen die ik doe. Ze kunnen niet tegen, we maak ze moe Moe, moe. Ik zeg mijn wife, je hebt gepraat nou, we gaat dit naartoe? Wat ben een beetje vooruit en een leeg om, maar ik denk niet zoveel, wat heb je meegemaakt. Ze willen maar zo boos om wat ik weet om, maar tussen mijn lippen en ik ben even Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur.